Het weer op de meeste plaatsen vriest het licht. Door een winterse bui of bevriezing van natte weggedeelten kan het glad zijn. Vandaag is er vrij veel zon, bij ongeveer 5 graden. In het Zuidwesten neemt in de loop van de dag wel de kans op neerslag toe. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Linda Hessel. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van dit is de nacht van dinsdag 13 februari. We kijken zometeen uit naar de laatste carnavalsfestiviteiten. Ja, dit, uh, deze dag is het echt het einde van carnaval alweer. Maar dat doen we nadat we de Australische zwarte pieten discussie hebben besproken. We bellen dit uur ook nog met Zuid-Korea om daar de Olympische koorts te peilen. Die schijnt daar toch niet zo erg te leven als bij ons. Maar we bellen zo eerst met Iran deskundige Reinier Zoutendijk... over protesten rondom hoofddoeken. You're gonna meet some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 Go Gentle van Robbie Williams. Dit is de wereld. Go ahead. Go ahead. Sorry, Sorry Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. Afgelopen weekend vierde Iran de 38ste verjaardag van hun revolutie. Massaal gingen mensen de straat op om dit uitbundig te vieren. Aan de andere kant was het afgelopen weken ook rumoerig in Iran... Naast de demonstraties tegen de werkeloosheid... kwamen de vrouwen massaal in opstand tegen de verplichte hoofddoek. Aan de lijn hebben we Iran-deskundige en journalist Reinier Zoutendijk. Goedemorgen inmiddels, Reinier. Ja, net uh, goedemorgen inderdaad. Reinier. Ja, net goedemorgen. We gaan al uh, richting uh, het einde van ons programma... maar gelukkig niet aan het eind van ons gesprek. Um, ik heb begrepen dat uh, anderhalve week terug ongeveer nog 29 vrouwen op zijn gepakt... Uh, omdat zij uh, protesteerden tegen de verplichte hoofddoek. Is dat wat een vrouw kan verwachten in Iran... als ze geen hoofddoek draagt of daartegen protesteert? Um, ja, in het uh, algemeen wel. Dus... Uh... Kijk, uh, de hoofddoek die, die is in Iran verplicht voor uh, vrouwen. En dat geldt voor Iraanse vrouwen, dat geldt voor diplomaten... en dat geldt voor toeristen. Uh, ja, dat is een regel die, die voor iedereen geldt. Die ook al uh, tientallen jaren geldt. Uh, maar ja, die regel die wordt steeds opgerekt. Hè? De hoofddoek die is door de jaren heen steeds wat verder naar achteren geschoven. Uh, je vlecht die schuift eronder uit. Maar goed, als jij nu de straat opgaat... En de protest in deze zin is, je hebt uh, van die sale elektriciteitskastjes Daar gaat de vrouw opstaan, dan bindt ze haar hoofddoek aan een stok en ja, dat is een stil protest. Ja, want ze gaan dan, echt op een uh, verhoging staan, toch? Ik heb wat foto's gezien op social media. Ja, het is meestal uh, aan, aan de, op de stoep van de drukke straat in Thailand staan ze op elektriciteitskastjes, op prullenbakken, op uh, bankjes. En ja, als je dat doet, dan uh, kan je er wel van uitgaan dat je opgepakt wordt, ja. Ja, het is misschien een beetje een flauwe vraag... maar wat is het idee in Iran achter het feit dat vrouwen hun hoofd moeten bedekken? Het uh, idee is terug te voeren op de Iraanse uh, staatsinterpretatie van de islam. Dat vrouwen zich uh, bescheiden moeten kleden... omdat nou ja, de, de haren van een vrouw of in ieder geval uh, ook het, het bijvoorbeeld... Uh, ja. Een vrij, een vrij naakte vrouw, uh, maar ook al haar, dat lijkt op opwinding bij de man en dat is niet goed. De vrouw kan zich daarom maar beter bedekt en ja, bescheiden kleden. Dat, dat is de redenering en de, ja, de regel erachter. Ja, houdt het dan ook in dat er voor vrouwen ook nog andere kledingvoorschriften zijn of zitten met name in de hoofddoek? Uh, nee, de hoofddoek is natuurlijk wel het meest uh, sprekende en bekende voorbeeld daarvan. Dat is een regel die dus wel uh, opschuift. En afhankelijk van of het zomer of winter is, uh, ja, gelden daar in de praktijk ook nog wel iets andere normen voor. Wat je ook hebt als regel is dat je in principe een uh, kledingstuk aan moet hebben op je bovenlichaam. Wat uh, over je heupen heen valt. Dus een, een lang vest, uh, bijvoorbeeld. En. Um, nou, vroeger was dat iets wat echt wel tot je knieën moest komen. En inmiddels zie je dat het inderdaad net over de heupen valt. Of tegenwoordig zie je ook dat dat dan een jas is... Um, ja, die ze gewoon open dragen. Dus niet meer helemaal van tevoren dicht. Dat zijn de twee belangrijkste uh, voorbeelden van. Als man geldt bijvoorbeeld mocht dat je uh, in principe geen korte broek mag dragen... op één uh, vakantieeilandje in de Persische Hofna. Um, maar de, de hoofddoek... Dat is het meest bekende voorbeeld. Ja, maar zo te horen zijn er wel al verschuivingen gaande. Ja, ja dat, dat zie je eigenlijk al uh, ja, jarenlang. Dat, dat valt mij iedere keer ook op als ik in de dat denk ik van... goh, uh, die hoofddoek die stelt weer minder voor dan de vorige keer. Um, je moet het zo zien, als jij een uh, knotje hebt... dan drapeer daar de stof over... maar de voorste 10, 15 centimeter van je haar is gewoon vrij. Je kan een vlecht uh, onder je hoofddoek uit laten hangen... je kan lange lokken hebben die aan de voorkant uh, eruit komen. Het, het is heel wat anders dan um, ja, het beeld wat je hebt van hoofddoek... als je kijkt naar wat je bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse vrouw... op een Nederlandse markt ziet dragen... Het ja. stelt veel minder voor dan dat. Ja, nou moet ik zeggen dat ik uh, een paar maanden geleden de documentaire Onze Man in Teheran keek. Um, dat gaat over de correspondent Thomas Erdbring, die in uh, Iran woont. En daar vertelt een vrouw dat ze uh, uit de metro kwam. en toen wel even apart is genomen door de zedenpolitie... omdat haar uh, jasje te veel uh, openwaaide. Ja, ja, ik weet ook uh, waar dat is. Dat is een uh, metrostation in uh, Noord-Teheran. In Noord-Theran zijn de mensen rijker, uh, zijn ze seculierder en kleden ze zich ook vrijer. Maar de um, metrische zon die ligt diep onder de grond. Dus als jij uh, met de roltrap naar boven komt en je de open lucht... dan heb je meestal wel een soort luchtstroom. Dus dat is uh, ja, in die zin een heel flauwe verklaring waardoor haar jas wat openwaait waait. Ja, ze staan gewoon te wachten om te kijken wie ze inderdaad eruit kunnen pikken, dat ja. klopt. Maar dan dat klinkt dat het gebeurt alsof... soms wel. Ja, maar dan klinkt het alsof de bevolking iets heel anders wil dan de overheid. Um, in sommige gevallen wel. Het is um, zeker niet zo dat iedere vrouw in Iran het liefst haar hoofddoek zou afwerpen. Het is heel dapper van degene die het wel doen. Maar al zou je naar uh, een dorpje op het platteland gaan, uh, ergens in een woestijn... Dan zul je zien dat ja, echt 99% van de vrouwen die draagt gewoon zelfs nog de door. Dat is echt een soort hele omslagmantel. Yeah. Het is niet zozeer dat, um, ja, dat iedere vrouw die hoofddoek ook al voldoet. Het is vooral dat zij zeggen: van goh, dat is aan onszelf om dat te bepalen. Dat kan een staat voor ons niet bepalen. Wij zijn een vrouw, wij kunnen daar zelf, wij horen daar zelf. Een vrije keuze over te maken. Daar gaan deze protesten over. Ja, wat ik zo frappant vond is dat ik. Uh, ik kreeg te horen dat de president, uh, meneer Rohani, als ik het goed uh, uitspreek. die heeft hier onderzoek naar laten doen. Wat de bevolking van uh, het hoofddoek dragen vindt. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Er is een. Uh, kleine drie jaar geleden is er een onderzoek geweest. En Rohani die heeft dat uh, twee weken geleden of anderhalve week geleden naar buiten gebracht. Uh, in dat onderzoek, ja, een soort bevolkingsonderzoek, uh, zijn een aantal vragen gesteld. Zoals, uh, ja, wat vind je zelf van de hoofddoek? Uh, ja, wat, welke versie uh, spreekt je zelf het meeste aan? Uh, nou ja, wat zou het beleid uh, van de overheid moeten zijn voor een hoofddoek? En uh, nou ja, wat is volgens jou... Uh, het gemiddelde een beetje qua hoofddoek. En um, voor die enquête kreeg je plaatjes te zien. Je kreeg acht plaatjes te zien. Nou, dat begon met een vrouw in een chador. Dus de hele omslagdoek waarbij alleen het gezicht vrij is. Tot gewoon een vrouw met uh, vrij haar, geen hoofddoek, mini rokje. En dan uh, kon je daaruit kiezen. En um, wat daar het belangrijkste eigenlijk uit is... En, de meest significante uitkomst is dat volgens dat rapport 49,8% van de Iraniërs... die ondervraagd zijn, het gaat zowel om vrouwen als mannen... die zeggen, de hoofddoek, dat is privézaken. Um, als je hem wil dragen, terwijl of ter niet, dat moet je zelf weten. Maar in ieder geval is het niet aan de regering om dat voor je te bepalen. 49,8% dat... zei je? Ja, ja. Nou, dat is al bijna de helft. Ja, alleen um, wil dat dus niet automatisch zeggen... dat ook 49,8% van de bevolking tegen de hoofddoek is. Nee. Je hebt ook uh, religieuze mensen die ja, uit vrije wil een hoofddoek willen dragen... en dat uit hun eigen religieuze overtuigingen willen doen. Die alleen nog steeds zeggen... ja, maar goed, mijn religie, uh, dat is een, nog steeds een afweging van mij. Ja. Dat is niet aan een uh, wet om dat voor mij te bepalen. Wat ik zo verbazingwekkend vind, is dat de president van Iran... wat in mijn ogen toch niet een heel democratisch land is... hier een enquête over heeft gehouden. Um, nou ja, goed, dat, dat die enquête gehouden is uh, drie jaar geleden... dat, dat kan. Uh, ik weet niet precies met welke reden die dat toen heeft laten doen. Nee, nou, doen. dat vraag ik me dus ook pas. Wat uh, vooral interessant is uh, waarom die niet naar buiten brengt. Terwijl het rapport dus bij wijze van spreken al drie jaar op de plank ligt... Yeah. Um, je moet het zo zien, Iran is um, in die zin een democratie... Uh, met een scheiding ter, der machten die helaas uh, voor sommigen uh, soms gewoon heel goed werkt. Dus Rouhani die heeft uh, niet het in zijn eentje voor het zeggen. Hij kan niet zeggen, jongens, dit is mijn beleid... dit wordt per direct ingevoerd door het hele land en, en dit is hoe het is. Hij heeft te maken met conservatieve fracties in het parlement maar vooral ook in ja, de meer uh, niet-democratisch gekozen instelling... bijvoorbeeld in ja, de rechterlijke macht. En heel veel van wat Rouhani probeert uh, te hervormen... of aan te passen of te verlichten... dat wordt vervolgens door die conservatieve facties... Um, ja, van onder meer het, uh, het religieuze conservatieve establishment... de revolutionaire garde, dat is een heel machtig... Uh, ja, ...orgaan van het leger, of naast het leger eigenlijk. En dat hij met dit rapport, uh, door dat ten buiten te brengen... eigenlijk wil laten zien van ja, maar kijk, um, hè, ik vertegenwoordig in die zin hier... ...de, de, de wil van het volk en jongens, uh, pak die demonstranten niet te hard aan. Want hier zie je met statistieken dat uh, zij allemaal helemaal niet zo... ...per se zitten te wachten op die hoofddoet. Ja, en probeert hij het dan ook voor zijn eigen politieke gewin in te zetten? Um, nou ja, dat, dat zag je eigenlijk vorige maand ook wel met uh, de protesten begin januari. Dat ging om een scala aan sociale en politieke uh, ja, problemen en um, wensen van, van, van demonstranten. En um, zowel Rouhani als zijn hervormingsgezinde gematigde kabinet... Uh, die probeert te laten zien van ja, maar wij vertegenwoordigen het volk en... Um, ja, in die zin hebben wij dus gelijk en uh, het recht om dingen te veranderen en tegelijkertijd zegt uh, een, een conservatieve fractie die zegt ook van ja, maar kijk, uh, wij vertegenwoordigen ook het volk en wij vertegenwoordigen de, ja, de geest van, van de islamitische revolutie van 1979 en het volk. Ja, dat is in die zin een haat, een speelbal, zou je kunnen zeggen, tussen, tussen verschillende groepen. Ja. En dat klinkt net alsof het volk daar zelf helemaal niks over te zeggen heeft. Maar uh, in ieder geval probeert iedereen in de Iraanse politiek... Uh, ja, het zo te brengen uh, dat hij of zij het volk vertegenwoordigt. Ja, en het daadwerkelijke volk wat nu aan het demonstreren is... denk je dat het nut heeft? Um, nou ja, dat, dat, dat is heel moeilijk te zeggen, omdat... Um, Vrijheden zoals uh, hoe ver kan je gaan met je hoofddoek, dat, dat zijn ook wel schoolverwegingen. Um, kijk, het heeft daar, daar de afgelopen weken gesneeuwd uh, en dan zie je dat uh, vrouwen bijvoorbeeld ook gewoon een, een muts dragen in plaats van een hoofddoek. Ja, technisch gezien is dat niet volgens de regels en ja, als het straks zomer wordt dan zie je dat er wellicht, uh, ja, dan wordt het toch warm, doe je dikke bontjes uit en heb je geen zin om een lang gewaad te dragen dan kan het weer uh, ja, wat lichter worden. Ja, wat dat betreft is het, het ook heel praktisch allemaal. Ja, het is heel... Um, ja, de Iraanse bevolking die weet dat wij heel goed te laveren uh, tussen die regels. Omdat die regels ja, opschuiven. En uh, wat ik zeg, Ronnie kan uh, besluiten, jongens, uh, vanaf nu mag dit. En vervolgens kan uh, de rechterlijke macht zeggen, nee, dat mag niet. En zo schuift dat de hele tijd op. En het volk die manoeuvreert zich daar tussendoor eigenlijk. Ja. Die, die weet ook niet altijd ho hoe je een regel op dit moment moet interpreteren... en hoe serieus je dat moet nemen. Nee, nee. Renier, ik uh, wil je heel erg bedanken voor dit uh, kijkje in de, ja, in de Iraanse cultuur, uh, moet ik zeggen. Ik uh, ben erg benieuwd wat uh, deze demonstraties gaan brengen. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne dag. Ja, van hetzelfde. Oké, okay, bedankt. Dag. dag. I'll give up looking for my baby van Lisa Stansfield, All Around the World. Dit is de wereld. Nederlanders over het nieuws in hun buitenland. De Olympische Spelen zijn al weer vier volle dagen aan de gang... en ook vandaag staan de Nederlanders klaar om medailles op te halen... op de schaatsbaan. De aanloop van deze Spelen waren wel enigszins spannend... Zowel met de Russische sporters als het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea. Maar voor nu komen Noord- en Zuid-Korea voor het eerst sinds 2006 weer samen... en sporten ze zelfs onder één vlag. Ja, wij vragen ons af, hoe kijkt de gewone Zuid-Koreaan eigenlijk naar deze Spelen? Ik uh, praat hierover met uh, Henny Savanijen die in Seoul woont. Goedemorgen, Henny. Uh, Goedemorgen, goedemiddag voor mij. Ja, goedemiddag voor, uh. Uh, voor jou. Goedemorgen <laughs> voor hier... Ja, in Nederland is de koorts uh, toch wel redelijk aangeslagen. Zeker met het uh, grote succes ook weer gisteren van uh, Wust en Leenstra. Vier je het zelf een beetje mee? Uh, nou, ik ben zelf heel weinig geïnteresseerd in sport... maar ik kom er natuurlijk niet omheen. Ik heb net de krant gelezen en dan de eerste zes pagina's... die zitten vol met de Olympische Spelen... en op de verdere pagina's vind je ook nog het nodige. Zijn het dus, dan de Nederlandse kranten ik, ja, ik of de lees... Zuid-Koreaanse kranten? De Zuid-Koreaanse. Kijk. Ik krijg hier geen uh, Nederlandse kranten. Nee, ik dacht misschien via internet uh, dat je het een beetje bijhoudt. Uh, nee, nee. Maar ik, ja, kijk, uh, ik ben hier lid van de Nederlandse club. En op Facebook uh, zijn een aantal van die mensen zijn natuurlijk ook in uh, Pyeongchang. Uh, ja, dus op die manier krijg ik ook wel wat mee. Uh, van de Nederlandse kant. Uh, foto's van de koning en de koningin gezien en van Rutte. En uh, er was ergens nog een uh, foto van een uh, ploeg uh, van een, een, een, uh, een Nederlander met twee, drie Nederlanders met een vlag waarop stond uh, Mr. President, sorry. Uh, the, the Netherlands is number one. Het ah, ja. <laughs> bescheiden als dat we <laughs> altijd zijn. <laughs> ja, ik vond het wel heel erg grappig. Maar goed, ja, inderdaad. Bescheiden als we altijd zijn. Nou ja, en zo zie ik natuurlijk wel meer dingen. Uh, ik lees ook, ik heb een aantal vrienden die journalist zijn. Uh, weliswaar geen Nederlanders, maar een uh, Brit... En, uh, en nog een Amerikaan. En via hun krijg ik natuurlijk ook nog het nodige binnen. Want die zitten daar ook op dit moment. Uh, ik krijg hun stukjes onder de ogen te zien. Dus wat dat betreft, ik kan er gewoon niet omheen. <laughs> ook al zou ik het willen. Nee. Nou, is dat op zich denk ik ook wel logisch. Ik, als in Nederland de Olympische Spelen plaats zouden vinden, dan zou het hele land zou, ja, compleet op zijn kop staan, denk ik. Alle uh, wedstrijden zouden uitverkocht zijn, iedereen zou er constant mee bezig zijn. Nou weet ik dat de luisteraars denken, nou ik niet hoor, maar ik denk in het, hè, in het openbare leven wel. Toch heb ik begrepen dat in Zuid-Korea dat niet helemaal het geval is. Nee, uh, men is het denk ik een, een beetje blasé. Uh, we hebben hier in 1988 de Olympische Spelen gehad en ja... De toen was het uh, regime en, uh, nog steeds een dictatorship. En ja, men vond dat een hele goede manier om Korea aan de wand te brengen. Dan hebben we nog de 2002 uh, wereldkampioenschappen gehad. En toen was iedereen ook helemaal over de uh, rooien. Zeg maar. Het was helemaal prachtig. Iedereen was enthousiast. En nu de Olympische Spelen, ja, die zijn ver weg van Seoul. Want kijk, de helft van de bevolking die woont hier in Seoul in omstreken... En Pyeongchang is toch ver weg. Ik ben er een paar keer geweest. En het is koud in winter. Het is echt koud. Ja, dat, je zou denken dat het uh, is ook wel nodig is als er geschiet en zo moet worden. Maar hoe ver is het dan vandaan van Seoul? Ja, wij zeggen Seoul, maar u zegt Seoul. Seoul, ja, dat is de officiële uitspraak. Oké. Okay. Um, ik kan nog wel uitleggen hoe jullie aan Seoul komen, maar goed. Voor, laat me zitten. Um, even denken, hoor. Het is... Het was altijd drie uur rijden met, uh, met de auto en uh, met de trein duurde het nog langer. Uh, men heeft nieuwe snelwegen aangelegd en zelfs uh, de, de sneltrein, de KTX, uh, is er naartoe, uh, gaat er nu naartoe. deze lijn naartoe en dat duurt slechts 40 minuten. Oh. Dus het komt wel een stuk dichterbij. Ja, die KTX die gaat echt heel snel. Hoor. Ja, ongelooflijk. <laughs> Daar kan uh, de Thalys dan nog wat van leren, denk ik. Oh ja hoor. Uh, ik ben een paar keer met die KTX mee geweest en die rijdt op de seconde nauwkeurig. En die gaat echt heel snel. En uh, recht, toe, recht aan, dwars door alles heen. Over bergen, oh nee sorry, door bergen, over valleien. En uh, het is ja. Het is gewoon een uh, uitstekend ding. Ja, en zorgt dat er dan ook voor uh, dus... dat de stadions nu wat voller zitten? Of dat er wat meer uh, Zuid-Koreanen ook bij de wedstrijden aanwezig zijn? 40 minuten is te doen, Nou, dat wou ik eigenlijk zeggen. Men is hier een beetje blasé van, uh, na de 2000, sorry, 1988 en 2002. Ik denk dat een hoop Koreanen... Ja, natuurlijk, men moet ook werken. En de, de overheid die had wel allerlei maatregelen genomen om toch die stadiums vol te krijgen. Uh, voor de buitenlanders waren er speciale evenementen wa waardoor je dus gratis tickets, tickets kon krijgen. Oh. Als je maar kon aantonen dat je dus voor je land opstond, zeg maar. Er yeah. uh, waren ook nog uh, voor multiculturele gezinnen wa waren er ook nog mogelijkheden om gratis tickets te krijgen. Nou ja, ik heb ze allebei... Uh, heb ik gezegd van niet. U heeft en, zagen nou, mijn vrouw. Gaan. <laughs> ja, nou, kijk, ik ben. Even kijken hoor. Ik ben voor een film. Ben ik eens een keer in Pyeongchang geweest. Dat was midden in de winter. En hier in Seoul was het eigenlijk best prachtig weer. Ja, wel koud, maar goed. En ja, ik zei toen zo van: joh, maar het, het is daar zo koud. Zal ik dat wel doen? Ja, maar ze zeiden: maak je geen zorgen. Het is in een gebouw. Wat ze er niet bij vertelde was dus dat het een gebouw in aanbouw was... en nog de ramen zaten er nog niet in. Uh, het was verrekt koud. Dus je heeft een <laughs> beetje een trauma overgehouden aan Pyeongchang. De tweede keer was ongeveer uh, was voor een uh, reclame... om um, die uh, Olympische Spelen te promoten. En toen we klaar waren... Ja, dat was weliswaar in een uh, hotel, wat dus nu ook in gebruik is. En toen ik buiten kwam was er iets van 40 centimeter sneeuw gevallen... Dus ik moest dwars door de sneeuw weer naar huis toe. Ik moest de, de, de, mijn auto schoonmaken. En moeizaam uh, kwam ik op de snelweg terecht. Ja, en daar waren ze wel aan het schoonmaken. Maar voor de rest was er nog niks aan de hand, hoor. En dat was ook erg koud. Ja. En kom je dan weer dichter bij Seoul... ja, dan is het uh, geen sneeuw, not, niks. Nee. En we hebben hier net een, een koufront achter de rug gehad. Uh, het was hier in Seoul uh, 17 graden vorst. Nou, dat was koud hoor. Ik, uh, ik loop met twee honden zo'n drie, vier keer per dag. En uh, ik moest wel uh, handverwarmers hebben, want anders uh, kon ik het niet houden. Ongelooflijk. En dat, dat, dat, en dat zie je dus ook echt uh, met die houding naar Pyeongchang toe... dat de meeste mensen he, zoiets hebben van, ja, maar het is, uh, is me te koud. Yeah. Uh, yeah. Ja, je moet, je moet ook niet vergeten, de huizen hier hebben allemaal vloerverwarming. Iedereen is hier uh, uitermate verwend met uh, warmte... En om dan daar in de kou, in ja temperaturen weet ik nu niet, maar uh, ja erg koud. Ja. Overigens mijn vrouw gaat morgen wel. Oké. Okay. Het bedrijf, ja ze werkt voor de overheid en uh, de overheid had ineens gezegd van jongens uh, wie wilde naar de Olympische Spelen? Nou ze zegt ik ga. Oké okay, prima. En waar gaat ze heen ja, dan? Gaat maar. Pyeongchang. Ja, dat snap ik. Maar naar welke wedstrijd gaat ze kijken? Toevallig Nederlanders die gaan schaatsen? Uh, geen idee. Zouden we Moet toch een beetje jaloers zijn hier vanuit Nederland? Ik denk dat ze het zelf niet eens weet waar ze heen gaat. Okay. Ze wat... weet alleen dat ze er naartoe gaat. Kijk, wat ik me nog yeah? wel even afvroeg. Kijk, dat, dat men misschien niet heel veel heeft met de Olympische Spelen, dat is nog tot daar aan toe. Maar ook politiek gezien is het best wel bijzonder dat Noord- en Zuid-Korea weer onder één vlag spelen. Is dat wel ja, iets wat nou, de Koreanen bezighoudt? Dat houdt ze wel bezig. Uh, en ja, van twee kanten weliswaar. Je hebt natuurlijk de progressieveren, de liberalen... die uh, daar uitermate tevreden mee zijn en die dat ook willen. En ja, we hebben een liberale regering op dit moment... want de vorige president is dus afgezet om, vanwege allerlei... Uh, nou ja, toe maar. Uh, en we, de conservatieven, die we toch ook nog steeds veel hebben... ja, die vinden het allemaal maar niks. Die nee. vinden dat uh, de Olympische Spelen worden gestolen... door, uh, door de Noord-Koreanen en... Ja, natuurlijk, is, dat is ook niet waar. En dan heb je natuurlijk nog de Amerikanen, die uh, de Pence, die dus een, een mooie vertoning opgaf... Uh, door uh, geen handen te schudden en de Noord-Koreanen helemaal te negeren. Ja, uh, kijk, uh, het leeft. Er is een groot deel van de bevolking die toenadering wil. En er is een deel, de conservatieven, met name de oudere bevolking... Die daar absoluut op tegen is. Yeah. Want die hebben natuurlijk nog steeds de verschrikkingen van de, van de Koreaanse oorlog meegemaakt. En die moeten er niks van weten. Kijk, mijn uh, schoongrootmoeder, die is scho sorry, grootvader die is, uh, is vermoord in de Koreaanse oorlog. Um, nou, blijkt later. Dat hoorde ik ook pas onlangs dat hij vermoord is door de Zuid-Koreanen... op verdenking van communistische sympathieën. Oh, maar dat het een beladen onderwerp is, dat is wel duidelijk. Het is een heel beladen onderwerp. Yeah. De meeste mensen... met name de oudere generatie... met name mijn schoonouders... daar valt absoluut niet over te praten. En mijn, mijn vrouw af en toe... die papagaait ze een beetje na. En dan heb ik zoiets... joh, weet je wel waar je het over hebt? Yeah. Uh, nieuws wordt verdraaid, Nieuws wordt anders uitgelegd. Uh, er zijn... Er worden uh, video's worden ge, uh, hoe noem je dat, gecreëerd die dus niet waar zijn. Dat, dat kun je gewoon zien. Yeah. Maar ja, zij geloven dat die echt zijn. En ja, natuurlijk, er zijn uh, best heel veel slechte dingen in Noord-Korea. Maar dan heb je nog wat hele andere gebeuren. Uh, de Vluchtelingen die hadden op een gegeven ogenblik in de gaten... dat ze werden betaald door de media... als ze maar hele uh, ja, slechte verhalen ophingen. En de verhalen werden steeds slechter... naarmate ze meer betaald kregen. Ja, precies. En, dus ja, we moeten dat ook uh, een beetje ter discussie... of in ieder geval, we moeten daar kritisch op zijn op die verhalen. We moeten er erg kritisch zijn. Ik ja. ben ervan overtuigd dat er slechte dingen gebeuren. Maar ik heb, ik heb ook best wel filmpjes vanuit uh, Noord-Korea gezien. En... Wat ik begrijp van de mensen daar, is men is als de dood voor Amerika. Ik heb zelfs een, een, een jaren geleden een aantal Noord-Koreanen in China ontmoet. En ja, daar viel best mee te praten. Het zijn hele redelijke mensen hoor. Yeah. Uh, en die zijn als de dood voor de Amerikanen. Die denken nog steeds dat Amerika klaar klaarstaat om, uh, om hun land binnen te vallen. Ja. En vandaar dat ik me ook wel weer kan voorstellen dat uh, Kim Jong-un raketten ontwikkelt. Ja, het omdat die angst om daar wel leeft. De angst ja, leeft er wel degelijk. Ja, ja. Nou goed. Dat Hei... allemaal gezegd hebbende. Ja, ja, nou het is heel interessant, want we kijken nu niet meer hetzelfde naar de Olympische Spelen. Um, dat is één ding wat zeker is. Ik weet ook wel zeker dat we vandaag toch weer gaan kijken, omdat we toch hopen dat het Nederlandse team weer uh, medailles binnenhoudt. Ik uh, wil jou in ieder geval heel erg bedanken en een uh, goede tijd wensen. En ook aan je vrouw, die misschien morgen wel naar onze Nederlandse te kijkt. Oké, bedankt. Hartelijk dank. Dag. Graag.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 You and me John Legend and The Roots met het nummer Wake Up Everybody, best wel uh, nou toepasselijk voor uh, deze tijd uh, van de dag. Dit was de dag. Vandaag tien jaar geleden sprak de Australische premier Kevin Rudd deze woorden in het Australische parlement. For the pain, suffering and hurt of these stolen generations, their descendants and for their families left behind. We say sorry. Ja, dat was de premier die zijn excuses aanbood... aan de oorspronkelijke bewoners van Australië, de aboriginals. Aan de telefoon heb ik emeritus hoogleraar... van de Radboud Universiteit in Nijmegen, Art Bosboom. Hij is uh, cultureel antropoloog en deed onderzoek in Australië... naar de veranderingen in aboriginal Australië. Meneer Bosboom, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u zich de excuses van uh, de premier Kevin Rudd nog herinneren? Heeft u het live gezien? Ja, dat kan ik me heel goed herinneren, omdat het zo indrukwekkend was. Ik was op dat moment niet in Australië, maar heb het hier in Nederland live kunnen zien. En wat me, wat me bijstaat is de grote ontroering, zowel in het parlement, waar veel aboriginal vertegenwoordigers van de stolen generation in de, op, de, op de tribune zaten, maar ook in het... ...plein voor het parlement, duizenden aborigines... ...ook in de steden als Melbourne en Sydney volgden... ...aborigines die tot die stolen generation behoorden... ...die volgden, uh, de, de, de, de, die volgden Kevin Rudd in het parlement... ...en uh, ja, het was een geweldige ontlading toen hij sorry zei... Uh, ...applaus, uh, uh, mensen uh, vielen elkaar in de armen... Uh, ...huilde enzovoort. En het was wat je noemt toch wel een mijlpaal... ...in de uh, emancipatie van uh, de oorspronkelijke bewoners van Australië. Yeah. Dus ik herinner me dat heel goed. Ja, yeah. u noemde de term al een paar keer, de Stolen Generation. Wat, zijn, ja. wat is de Stolen Generation? Nou, Australië heeft ten opzichte van de inheemse bevolking lange tijd de politiek gehaald... dat de kinderen vooral van gemengde afkomst, dus waarvan de moeder meestal aboriginal was en de vader niet... om die kinderen, eh, tot eh, vooral in het begin van de vorige eeuw tot ongeveer de jaren zeventig van deze eeuw... om die kinderen gedwongen bij hun familie weg te halen en eh, honderden mijlen verderop eh, in gestichten te plaatsen om ze... Op, dat was de bedoeling, om ze zoveel mogelijk westers op te voeden... en om ze zoveel mogelijk van hun aboriginal achtergrond uh, af te halen. Dus die kinderen die uh, zagen vanaf op dat moment... hun eigen moeder, hun eigen familie niet meer... En uh, werden gedwongen hun aboriginal identiteit op te geven. En uh, op werden opgevoed als uh, westerlingen. Om later in de westerse maatschappij te fungeren. Maar dan op een heel laag niveau. De meisjes uh, werden hulpjes in de huishouding van blanke gezinnen. En uh, de jongens vaak uh, knechten op boerderijen. Dus het waren niet uh, volwaardige banen. Vol ze werden toch niet gezien als volwaardige westerlingen. Nee. Omdat in de periode in die tijd, uh, vond men ze, uh, omdat ze vaak van gemengde afkomst was, waren... Vond men dat ze van de ene kant uh, te veel westers waren om aboriginal te blijven... tenminste na die opvoeding. En van de andere kant toch nog aboriginal achtergrond hadden... waardoor ze ook niet volwaardig waren. Nee. En die politiek is nou gelukkig veranderd. Maar die is uh, tot eind jaren zestig uh, steeds minder geworden. Maar toch uh, heeft het tot dan geduurd voordat die officieel... Uh, uh, op, de, op de vuilnishoop gegooid werd. Ja, ja, echt een verschrikkelijk verhaal. Dat kinderen weg worden gehaald bij, ja. Uh, ja, bij hun moeder... alleen maar omdat de moeder niet het juiste kleurtje had. Daar komt het volgens mij aan. Ja, dat neer. klopt. Uh, en hun, hun leven werd uh, gekenmerkt door mentale en, en, en fysieke problemen. En ja. uh, vele, uh, ik, ik, ik heb, je, je hoort verhalen waar je de haren te bergen reizen. Ik herinner me een vrouw die uh, vertelde... dat ze uh, ja, nooit een verjaardag, nooit een kerstmis... Uh, nooit iemand waar ze een vertrouwde relatie mee kon hebben. Uh, instabiel, uh, emotioneel instabiel. En zij is eigenlijk een soort prototype voor wat veel van deze mensen meegemaakt hebben. Yeah. Dus een uh, verontschuldiging en sorry, een heel groot sorry, was natuurlijk wel op zijn plaats yeah. En een beetje laat, maar gelukkig beter laat dan nooit. Ja, yeah. yeah. hoe gaat het op dit moment uh, met aboriginals? Ja, gemengd beeld. Uh, Australië is een heel continent en Aboriginals. Uh, ...leven in totaal verschillende omstandigheden... ...in hun eigen onderzoeksgebieden in het noorden... ...hebben de mensen nog veel van hun traditionele cultuur over... Uh, uh, over ...hebben ook landrechten, op, hebben recht op hun eigen klemgebieden... Uh, ...in de steden wonen urbane aborigines in vaak sociaal zwakke wijken, ...en dat geldt ook voor het platteland... ...en van de andere kant zie je een toename van uh, aboriginal uh, studenten op universiteiten... ...en uh, toename van uh, aborigines in medische professies... En ook uh, collega's van mij zijn van Aboriginal afkomst. Dus er is uh, een, een flinke stap gemaakt. Maar yeah. uh, goed, er zijn nog heel veel uh, zaken die verbeterd moeten worden. En uh, in, uh, in, in het kielzog van die uh, verontschuldiging heeft Captain Rudd ook uh, een programma in het leven geroepen dat heet uh, Closing the Gap. Dus uh, de kloof dichten tussen de Aboriginal achterstand uh, en, en de, de, de achterstand van de aboriginal bevolking en de andere uh, Australiërs. En om, om elk jaar wordt dat geëvalueerd en dan blijken er nog uh, op vele terreinen achterstand te zijn. Terwijl er ook in die tien jaar, uh, zoals ik net zei, wat uh, grote verbeteringen in gang zijn gezet. Ja, ja. is um, 13 februari een dag waar de aboriginals um, ja, bij stil gaan staan? Dat het een bijzondere dag voor hen is? Ja, dat, dat doen ze al, al weken in, in, in de aanloop naar deze dag. Want uh, behalve dat uh, de, ze herdenken dat tien jaar geleden die, de federale overheid bij monden van Kevin Rudd sorry zei. Uh, is precies vijf jaar geleden een wet aangenomen waarin de aboriginal bevolking erkend werd als de oorspronkelijke bevolking. En dat is ook een symbolische mijlpaal die uh, toch gevolgen heeft voor uh, de verbetering van de aboriginal positie. Ja, dus we kunnen wel stellen dat dit een hele belangrijke dag is... voor de aboriginals in Australië. En dus ook voor de Australische geschiedenis. Zeker wel. En uh, ook veel Australiërs uh, besteden aandacht aan, aan, aan deze dag. Tikker aan, aan, aan die apology, aan die sorry, dat sorry van, van Kevin Rudd. Dus uh, uh, nee, het is, is zeker een belangrijke dag. Uh, al wekenlang zie je op de sociale media dat de organisaties uh, en uh, de voorhoede, de politieke voorhoede van de aborigines uh, uh, daar veel aandacht voor vragen. En ook uh, deze dag gebruiken om nog aan te geven wat er allemaal veranderen moet. En ook veel kritiek hebben op de situatie uh, van dit moment. Met name op de federale overheid die uh, uh, geen verdrag wil sluiten voorlopig, die nog geen referendum uh, wat ze beloofd hebben in het leven hebben geroepen... om, dat, om, om, om de aborigines ook te erkennen in de constituties. En zo zijn er nog wel een paar zaken waar aborigines... met name de politieke voorhoede, de, de hele tijd uh, aandacht voor vraagt. En zeker op ja. de, een dag als deze. Ja, is het goed om het weer onder de aandacht te brengen? En staat men erbij ja. stil? Ja, we moeten het er helaas bij uh, laten. Maar uh, meneer Borsman, ik wil u heel erg uh, danken voor uw toelichting. En u een hele ja, fijne ja, dag graag. wensen. Ja, heel erg Dag. dag. I should love you so, daydreaming about places Met een kids' heart. Dit wordt de dag. Dit wordt de dag van Irene Wust en Marit Leenstra op de 1500 meter. Zij ontvangen vandaag hun welverdiende medailles. Met de 1500 meter won Wust gisteren voor de vijfde keer een Olympische gouden medaille. En Leenstra won op deze afstand brons. Laat vandaag gaan ook de Nederlandse mannen van start om op deze afstand hun tijden neer te zetten. Dit wordt ook de dag van de Wereld Radio Dag. UNESCO staat stil bij het belang van de radio. In 1946 werd de radio van de Verenigde Naties gecreëerd. De eerste boodschap luidde toen: Dit is de Verenigde Naties die de wereld opvoert bespeelt. Vandaag de dag zendt de VN Radio verschillende radioprogramma's uit in 60 talen. Vandaag is ook de dag dat carnaval voor het laatst wordt gevierd dit jaar. En daarmee begint de vaste tijd van 40 dagen. Ineke Stroeke was 32 jaar actief bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur... en bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland... en weet alles over carnaval. Goedemorgen, Ineke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vandaag is het alweer de allerlaatste dag van carnaval... Jammer, hè? Ja, ja. ja, ik vind het wel ja. jammer. Ik zat net in de trein ja. met allemaal uh, mensen die erg dronken waren... maar wel erg gezellig. Toen dacht ja. ik, we gaan het bijna nog missen. Ja, nou ja, het geeft kleur aan het leven. Hè? Het is, uh, ik woon dus in het zuiden en dan... Uh, dan ja, alles is kleur. Hè? Als je in een restaurant zit... de meest vreemdzochtige mensen lopen er rond. Hè? Dus dat is, uh, ja, ik vind het altijd wel heel vrolijk. Ja, en wat betekent uh, deze ja. laatste dag van carnaval? Uh, nou, vanavond wordt. Uh, kijk, Carnaval begint altijd met een carnavalsmisse op vrijdag. En uh, in heel veel plaatsen wordt dan het Carnaval verbrand. En dan wordt er een pop verbrand of een, een, een konijn. Uh, niet een echt konijn, natuurlijk, maar gewoon uh, een symbool van het Carnaval wordt verbrand. Maar het belangrijk is ook dat er. ...haring gehapt wordt. En dat is ofwel vanavond, op, uh, zo rond een uur of twaalf... ...ofwel morgen vroeg. Want uh, carnaval heeft natuurlijk alles ook met eten te maken. En, en uh, ja, haringhappen symboliseert dat je nu overgaat van de goede tijd... ...naar de uh, vaste, de slechte tijd. Dus dat er weinig eten is. Dus morgenochtend zitten mensen al aan de haring? Ja, ja, en vanavond ook hè. Op heel veel plaatsen is het vanavond, maar toevallig waar ik woon, in Oorschat is het morgen vroeg. Dus, oh, uh, dus jij mag morgen vroeg uh, aan een broodje halen. Ja, ja. En waarom haring? En, en dan, en, uh, nou kijk, uh, haring is het symbool van uh, de slechte tijd. Hè. Haring, uh, vis kon iedereen nog wel krijgen. Hè, want ja, vroeger kon je gewoon ook in de sloot, kon je ja, kon je bijvoorbeeld palingen. Uh, uh, Vangen. Maar vlees was echt, dat was dan heel schaars. En als je nou kijkt, want eigenlijk is carnaval is, uh, het gevecht tussen vaste avond het dus en carnaval, dus de goede tijd met vlees. En als je nou, uh, ja, er zijn heel veel beroemde schilderijen ook van, van Breugel bijvoorbeeld. Hè. En dan zie je letterlijk een man op een wijnton, een hele dikke man op een wijnton. En die heeft dan een uh, vakentje aan een spit aan, uh, in de hand en een pastij bovenop zijn hoofd. En allemaal mensen eromheen die ook dik zijn en vlees eten. En die strijdt letterlijk naar, uh, tegen de vrouw, een hele dunne vrouw. En die heeft allemaal vis bij zich en krakelingen. Krakelingen horen ook bij vasten. Krakelingen en, de koekjes? Uh, ja, de koekjes, ja. Want okay. dat is, ja, is zo'n zo acht, hè. Uh, het lijkt veel, maar het is niks, hè. Het is bijna geen deeg. Oh, de nou, is dat het idee op, achter ja. de krakeling? Interessant. Ja, dat is de krakeling. Ja. Als je een krakeling op een schilderij ziet, dan heeft het altijd met vasten te maken. En... Uh, ja, kijk, de, de winter was verdeeld in een aantal hoogtepunten... waar mensen ook echt langs de deuren konden gaan om te bedelen. Met carnaval mag dat ook natuurlijk. Uh, en uh, ja, en uh, om mensen ook te dwingen om niet alles ineens op te eten. Nou, en deze tijd is... nou nog geen, ja, ongeveer 100 jaar geleden veranderde dat... maar daarvoor was deze tijd... Voor bijna iedereen, of je moest wel heel rijk zijn, was het een hele zorgelijke tijd. Hè? Want Kijk, denk maar eens hè, dat je geen diepvries hebt en geen, het inblikken niet. En een supermarkt niet. Hè? En je moest alles. Uh, je moest alleen maar eten uit de kelder. Nou, dan is het vlees al bijna bedorven wat je nog hebt als je nog wat hebt. nou, uh, bijna, Het groente op zout was al veel te zout. Uh, dus er was bijna niks meer. Ja, want je zit eigenlijk aan het eind van, de dat... sezoen, van het seizoen. Van seizoen, ja. En, uh, en dan heeft de kerk heeft daar de veertendaagse vasten opgezet. En, en dat is fijn, want kijk, als je toch moet vasten... en je weet dat je dan hoog in de hemel komt... dan voel je niet zo erg dat de keel bijna leeg is. Kijk, dus het was eigenlijk een oplossing voor een praktisch probleem. Een geestelijke oplossing voor een praktisch probleem. Ja. Maar tegelijkertijd heeft carnaval meer elementen ingegooid. Carnaval is de alleroudste traditie in Nederland. Het is niet een Nederlandse traditie, maar in Europa wordt het uh, gevierd. Het zou komen van de, een Romeins feest, de Sartunalia. Dat is een uh, feest ter ere van uh, Sarturnus, werd in december gevierd. En dan worden de rollen omgedraaid. Want carnaval is ook de omgekeerde wereld. Je kunt in een andere rol stappen. Is dat en, ook de reden ja, waarom we... men zich verkleedt? Ja, dat is waarom mensen zich verkleden. En uh, vroeger was het natuurlijk fantastisch als je arm was, dat je dan net deed alsof je van adel was. En als je van adel was, dat je net deed alsof je een boer of een slaaf was, een horeca was. Dus uh, uh, dit is de omgekeerde wereld. Uh, uh, mannen konden zich verkleden als vrouw, vrouwen als uh, mannen. Kan natuurlijk in het normale leven, zeker vroeger niet, kon dat absoluut niet, maar met carnaval kan dat wel. En het is ook chaos, hè. Uh, ja, je doet, uh, uh, je doet allerlei dingen die uh, normaal niet gebeuren. Uh, en dat is ook waarom het... Want het heeft natuurlijk een aantal hele grote hoogtepunten gehad. In de middeleeuwen werd het enorm gevierd, carnaval. En dat is waar, ook waarom ja, de kerk en ook de overheid... en hand ook de burgerijen zich er wel tegen verzetten tegen die chaos... En vandaar dat ook in de 19e eeuw dan de Prins met, het, met uh, de Raad van Elf opgericht werd, uh -huh. dat kwam uit Duitsland. En uh, die gaan dan eigenlijk, die nemen de macht over en die zorgen dat het carnaval georganiseerd wordt. Dus als we Zodat dat het geen van... chaos zou zijn, maar dat er nog wel enige nee. organisatie achter zat. Ja, georganiseerde chaos, dat mag het zijn. Hè? Ja. Dus, uh, ja. Ja. Wat ik nog wel interessant vind, is dat ik tegenwoordig eigenlijk nooit meer iemand hoor over het vaste na carnaval. Carnaval is heel leuk, en dan gaat men gewoon weer door met het normale leven. Dat hele vaste lijkt een beetje verdwenen. Ja, ja dat is ook wel zo, hoor. Uh, kijk, het uh, kijk, uh, heet nog op heel veel plekken, heet gewoon vastenavond, hè. Dus, uh, nou, het is niet helemaal waar dat er niet meer gevast wordt. Er zijn steeds meer mensen ook, uh, dat, neemt, dat aantal neemt heel uh, voorzichtig, neemt dat toe, die echt wel vasten, hè. En dat kan dan zijn, uh, ja, dat ze geen alcohol drinken veertig dagen. Uh -huh. Of veertig uh, dagen niet tweeten, bijvoorbeeld. Hè. Of uh, uh, uh, ja, geen televisie kijken. Yeah. En dan bijvoorbeeld het geld... en dat hoort er ook bij echt bij het oude vaste... dat geld dat ze bijvoorbeeld met niet alcohol drinken uitsparen... aan een goed doel geven. En... Uh, dus het is, ja, we, er wordt nog wel gevast, maar we doen het op een andere manier. En we doen het ook niet allemaal meer. Hè? Dus, uh, maar goed, uh, ja, je hebt natuurlijk ook veel mensen die moslim zijn, en die hebben natuurlijk ook de Ramadan. Dus zo'nzelfde feest ook. Hè? Ja, ja. Ramadan, maar wel uh, is het grappig los... om te horen dat, men, ja. um, dat er dus een groeiende groep is die het vaste ja. eigenlijk weer een soort herintroduceert. Ja, ja. Ik durf ook niet te zeggen meer dat, ik, dat er niemand gevast wordt... want dan krijg ik een heleboel boze telefoon. Ja, ja precies. Ja, ja ook grappig. Ja, het is eigenlijk ook wel... Kijk, in bijna alle culturen heb je een moment in het jaar... dat je echt ook eh, terug tot de basis, basis moet. Hè. Dus, eh, en deze tijd, wij leven natuurlijk in een tijd van enorme overvloeden... aan communicatie, aan, aan eten, aan alles... En dan is het goed om af en toe eens een keer uh, ge uh, gewoon even uh, ja, pas op de plaats te maken. Hè? Ja. Het is goed voor je lijf. Het is goed voor je geest. En, uh, nou, uh, en ja, het brengt soms ook nog wat op. Hè? Het is ook goedkoop. Dus, uh... Ja, precies. Je bespaart er ook nog een beetje mee. Ja. Ja. ja, we moeten bijna naar het einde. Maar even heel kort. Wat is de belangrijkste reden om carnaval te blijven vieren? Nou... Kijk, uh, het is uh, even loskomen van de zorgen van alle dag. Als je, ik zeg altijd, als je bijna een uh, burn-out hebt, of je hebt, uh, ja, je hebt echt heel veel zorgen. Dan is carnaval heerlijk. Want je gaat er helemaal in op. Ja. En uh, je moet niet te veel drinken hoor. Dat is echt dat, uh, uh, ja, dat doen mensen wel eens. Maar uh, hier in het zuiden weet is dat gewoon uh, te veel drinken moet je niet. Want dan zie uh, dan je gewoon niet fijn carnaval. Oké, okay, dan, en, dan maar, nemen we dat maar, mee. Het is echt loskomen van het uh, dagelijks leven. Ja, ja Ineke. Ik wil je heel Oeh, erg bedanken. We moeten naar het journaal helaas. Oeh, ja. Maar de tip is niet te veel drinken, maar wel heel erg genieten van, uh, van carnaval. Ik wens u uh, als luisteraar een hele fijne dag. Ik wil u natuurlijk bedanken voor het luisteren en uh, al mijn gasten. Wilt u dit programma terugluisteren? Dat kan. EO.nl slash dit is de laatste.